De hulpdiensten in een groot deel van Zuid-Holland... hebben problemen met de onderlinge communicatie. Systemen P2000 en C2000 functioneren niet goed... door een storing bij KPN. Onder andere portofoons werken niet goed. De hulpdiensten gebruiken daarom mobiele telefoons... om contact met elkaar te onderhouden. Pleziervaartuigen zoals motorboten en jetskis moeten schoner worden. De Europese Commissie wil dat de uitstoot van die vaartuigen... met 20% omlaag gaat...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 Dan Peek, de medeoprichter en muzikant van folkrockband America, is overleden. America werd bekend met het nummer Horse With No Name uit 1972... dat op het debuutalbum stond. Dan Peek zong en speelde gitaar en keyboard. In 1977 verliet hij de band om zich toe te leggen op gospelmuziek. De laatste jaren had hij zich samen met zijn vrouw teruggetrokken op de cayman eilanden Dan Peek is 60 jaar geworden. Het weer. In het Noordoosten een mistbank. Later op de dag stapelwolken en enkele buien. In het Oosten kans op onweer. Het wordt 20 graden aan de kust tot 23 in het Oosten. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Woensdag 27 juli. Goedemorgen. Onze communicatiemiddelen doen het nog. Nou ja, afgezien van een paar zendmasten dan. Nou, dat geldt niet voor de hulpdiensten in Zuid-Holland. Over die problemen bij de hulpdiensten hoort u zo meer. Naar aanleiding van de aanslagen in Noorwegen is de discussie over de rol... die Geert Wilders en de PVV nu zouden moeten spelen op gang gekomen. Een van de weinige politici die daar nu iets over willen zeggen... is Harry van Bommel van de SP. We spreken hem straks. En na acht uur is hoogleraar politicologie Jantilly te gast. Hij vindt een verklaring van Wilders waarin hij de daden van Breivik verwerpt. Veel te mager. Laatste nieuws over de slachtoffers van de aanslagen. En anders, Brijwik krijgt hij van onze correspondent Dirk Evers. Brijwik werd ook geïnspireerd door computerspelletjes. Die speelde hij via internet. U hoort straks een gamer die wekenlang met Brijwik speelde. Hoort straks ook vanuit de Hoorn of Afrika. De honderdduizenden die daar op de vlucht zijn voor honger en geweld. hebben het in de vluchtelingenkampen niet heel veel beter. En Serviërs en Kosovaren gaan met elkaar op de vuist aan de grens tussen beide landen. Daar vallen ook doden bij. Bij die gewelddadigheden zijn ook Nederlandse politie. Betrokken. We praten erover met Gerrit van den Kamp van de politiebond ACP. Somalische piraten komen vandaag voor de Nederlandse rechter. En bij de Kinderdijk wordt een molen vanochtend rechtop gezet. FC Twente dan had het niet echt moeilijk in de voorronde van de Champions League. En McDonald's wil gezonder eten servieren en maakt de porties wat kleiner. Dat hoort u in dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter. Onze account daar is, NOS radio 1 de het Allenoorse politie heeft explosieven tot ontploffing gebracht... op de boerderij van Anders Breivik. De explosieve opruimingsdienst vond het verstandiger om ze niet te verplaatsen... maar de plekken gecontroleerd te laten ontploffen. Ondertussen wordt op het eiland, waar afgelopen vrijdag het bloedbad plaatsvond... druk gezocht naar vermisten, zegt de politie. We hebben ook een going on in de fjord. En we doen alles mogelijk... To find out if there is any more Ook zijn de eerste namen vrijgegeven van mensen die zijn omgekomen bij de aanslagen. Drie kwamen om het leven bij de bomaanslag in Oslo. Twee mannen van 33 en 56 jaar oud en een vrouw van 61. De eerste geïdentificeerde dode van het zomerkamp is een jongen van 23 jaar. De politie gaat vanaf nu elke dag om 6 uur s'avonds meer namen van slachtoffers bekendmaken every afternoon at 6 o'clock with the names of all the dead persons starting today with the first one and we will continue the next days until we have given you the name of every victim. De politie denkt trouwens dat de hulpverlening op die bloedige dag niet beter heeft gekund. Het hoofd van de politie belooft wel dat ze hun best gaan doen, maar dat het niet veel sneller kan. I don't think this could have gone uh, faster I can't see how that uh, could be possible within this uh, distance and under these conditions we will always try to be better but uh, I can't see how we could have done this uh, faster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 Als initiatiefnemer en componist Tom Dikke wilde hij in het Zanggezelschap hun medeleven tonen. Hier achter mij staan tachtig zangers ongeveer die wij over de afgelopen drie dagen benaderd hebben om ons zich in te zetten voor een warm gebaar voor Noorwegen. We willen heel graag laten horen uh, dat er aan de mensen die in Noorwegen overleden zijn en hun nabestaanden gedacht wordt. En dat heb ik gedaan door middel van het schrijven van een compositie. Ja, de opname van die compositie krijgt een speciale bestemming. De Noorse ambassade heeft toegezegd dat de opname die we hiervan maken, zowel geluid als video, zal worden toegezonden op een dvd'tje of een cd'tje aan alle nabestaanden, de omgekomenen in Noorwegen. Dat is natuurlijk een fantastisch initiatief, want dan komt het terecht bij die mensen die het het allerhardste nodig hebben en waarvan ik ook het allerliefste heb dat ze het krijgen. Na de bijeenkomst staken bezoekers een kaars aan in de Basiliek in Den Bosch. Bij gevechten met Servische betogers in het noorden van Kosovo is een politieman omgekomen. Twee grensovergangen tussen Kosovo en Servië worden sinds gisteren bewaakt door speciale politieeenheden. Die grensposten worden gebruikt om spullen uit Servië te smokkelen. Toen de politie daar ingreep werden ze tegengehouden door protesterende Serviërs. Bij de gevechten die daarna ontstonden werd de politieman geraakt door een granaat. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie hadden de politieeenheden daar niet mogen zijn we believe that uh, the operation that was carried out last night by coast uh, authorities was not helpful uh, uh, uh, it was not done in consultation either with the european union or international community and uh, we did we do not approve it policy hebben, hebben zich uh, nu dan ook teruggetrokken u hoort er later meer over in onze uitzending Postbedrijf PostNL mag doorgaan met reorganiseren. Dat heeft het Gerichtshof van Amsterdam bepaald. Directeur bij PostNL, Pieter Kunst, is tevreden. De uitkomst is dat de ondernemingskamer uh, vandaag een uitspraak gedaan heeft. En in feite de bezwaren die de ondernemingsraad uh, had ingebracht... en had voorgelegd aan de ondernemingskamer, heeft afgewezen. Uh, en daarmee de weg vrijgemaakt heeft om ons besluit om te gaan reorganiseren... Uh, uit te kunnen gaan voeren. De ondernemingsraad was onder meer van mening dat er te veel werd gereorganiseerd in verhouding tot de bezuiniging die nodig is. Al die bezwaren zijn nu door het gerechtshof van tafel geveegd. En dat heeft gevolgen voor onder meer de duizenden postbezorgers. Wat de reorganisatie betreft is dat er ongeveer 11.000 banen komen te vervallen. Door allerlei inspanningen leidt het uiteindelijk tot een kleine 2.000 naar verwachting gedwongen ontslagen. Nou, hebben we ook voor, eind vorig jaar, begin dit jaar, akkoord over het bedrijf met de vakorganisaties. Ja, Kunst heeft wel begrip voor de bezwaren, maar het kan gewoon niet anders. Nou, we realiseren ons dat het natuurlijk ja, vrij ingrijpend is voor de betrokken medewerkers. Maar gezien onze marktpositie met uh, de, de krimpende volumes, uh, verdere concurrentie, dan zijn wij genoodzaakt om tot die ingrepen te komen. Eind vorig jaar leidde de strijd tussen de vakbonden en PostNL hoog op en waren er zelfs stakingen. Dan die oproep van de Amerikaanse president Obama. Blijkt een succes. If you want a balanced approach to reducing the deficit... let your member of Congress know. Ja, dat was hem. Oproep om de politiek aan te spreken op de impasse rond de staatsschuld. Hij heeft ervoor gezorgd dat de telefoon van het huis van afgevaardigden... nu de hele dag roodgloeiend staat. De piek lag op 40.000 telefoontjes per uur. Speaker Hoe This is what an avalanche looks like on Capitol Hill. Phone switchboards are jammed. We're at 149 right now. On hold. On an average day, there are about 20,000 calls an hour to offices of House members. On this day, that's nearly doubled. Ja, websites van parlementsleden, waaronder die van de republikeinse leider John Boehner... waren niet meer bereikbaar door de vele reacties. De meeste mensen willen nu snel een oplossing voor de staatsschuld. Veel hebben telefoontjes tot nu toe niet opgeleverd. Een stemming in het Huis van Afgevaardigden over de bezuiniging is uitgesteld. Omdat de bezuinigingen in het plan van de republikeinse leider Boehner... lager uitvielen dan eerder was berekend. In het zuiden van Libanon zijn bij een bermbom... Uh... Ontploffing van een bernbom, vijf VN militairen gewond geraakt. Volgens een medewerker van de VN Interim Vredesmacht in Libanon is het nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. A UNIFIL convoy was targeted by the explosion at around 6 pm this evening. 5 UNIFIL peacekeepers uh, were injured in the explosion. They are working in very close coordination with the Lebanese army. It is very important that the perpetrators are identified and brought to justice. VN-chef Ban Ki-moon heeft de aanslag veroordeeld. Volgens hem is dit de tweede aanslag in twee maanden op de VN-macht in Libanon. En moet de veiligheid van deze mensen gegarandeerd zijn. In de Verenigde Staten zijn twee grote drugsnetwerken opgerold. Volgens de Amerikaanse justitie hielden de leden zich niet alleen bezig met het verkopen van drugs... maar ook met het financieren van terrorisme. Ze sluisten geld door naar de Taliban en Hezbollah, zegt een officier van justitie. Their aspirations did not end with the sale of heroin. Both allegedly were also prepared to traffic in terror, not just drugs. One was ready and willing to aid the Taliban and the other took substantial steps to support Hezbollah. Met het geld zouden dus Taliban en Hezbollah onder meer wapens kopen. Kinderen moeten gezonder eten. Vindt ook fastfoodrestaurant McDonald's. Daarom worden de Happy Meals gezonder. McDonald's gaft in Amerika meer dan de helft van de portie frietjes af en vervangt die door een appel. Hier in Nederland is de inhoud van de Happy Meal al gezond genoeg, zegt McDonald's zelf. Ik ga ervan uit dat dit ook allemaal wel gezond is. Ik denk dat de kinderen ook er ook blij mee zijn. Er zit al fruit in, fruitmix, worteltjes. Ja, ik vind het wel hartstikke gezond op dit moment. Vanaf 1 september moeten de Happy Meals in de hele eh, Verenigde Staten de nieuwe samenstelling hebben. Een van de grootste mysteries op het gebied van ufo's is opgelost. Begin jaren negentig maakten duizenden mensen in België melding van een onbekend vliegend voorwerp. NASA en de Belgische luchtmacht hebben jarenlang onderzoek gedaan naar de waarnemingen eh, zonder resultaat. En een Belg die toen 18 jaar was heeft nu op televisie bekend dat hij het object zelf heeft gemaakt. Van beschilderd piepschuim en vier lampen. We hebben een maquette op frigolette on en toen hebben we het begonnen te hangen met de mooie boord. Het was een escabelle, een stukje hout. En we hebben het suspendu, gewoon in het vuur, De Belgische luchtmacht voerde toen zelfs inspectievluchten uit om de zogenaamde UFO te onderscheppen. Volgens het hoofd van de Belgische luchtmacht kon het object onmogelijk bestuurd zijn door een mens, zo zei hij, in 1990. De speeds zou het onmogelijk zijn om te tolereren voor een mens. Een systeem, een machine, die hangt en hoopt boven de oppervlakte zonder enige geluid. Nu, met de current technologie, zou dat onmogelijk zijn. Zowel de NASA als de Belgische luchtmacht hebben nog niet gereageerd op de bekendmaking. Sinds Gisteren, we zeiden het net al, is er in Nederland debat ontstaan... over de rol van de PVV en Geert Wilders in het immigratiedebat. Dat alles naar aanleiding van de aanslagen in Noorwegen... door Anders Breivik, die Wilders bewonderde. Verschillende linkse politici roepen Wilders op... uitgebreid verantwoording af te leggen. En zojuist twittert Wilders zelf. Linksigen als Cohen en Tovic Dibi... proberen nu een politiek slaatje te slaan uit massamoord. Ranzig. PVV blijft zichzelf, inhoudelijk en ook wat betreft de toon. Later deze uitzending praten we daarover door. Aan de beurzen in Amerika hebben ze nog steeds last van de padstelling rond het Amerikaanse schuldenplafond. De deadline van 2 augustus voor het verhogen van dat plafond nadert. En dat maakt de handelaren op de beursvloer wat zenuwachtig. Dat is ook te zien aan de Dow Jones, die eh, 0,7% lager sloot. De Nasdaq stond wat stevig in zijn schoenen en bleef vrijwel onveranderd. Aan de andere kant van de wereld wordt al gehandeld. De Japanse Nikkei staat op een verlies van een half procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website nos.nl slash radio1. We vinden de podcast. Zo so is dat. nou, Wat was dit? Uh, de Amerikaanse zanger, gitarist en tekstschrijver Dan Peek is overleden. Sinds eind jaren 70 richtte hij zich op uh, gospel. Maar mensen kennen hem vooral als medeoprichter van de folk Rock Band, Amerika. De band uh, scoorde met Peek hits als Lonely People en Sister Golden Hair. In 1972 brak Amerika door met A Horse With No Name.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 You can't remember your name, cause there ain't no one for to give you no pain. Mama. Horse with no name. Dan Piek van de America, de band, folkrock band. Afgelopen zondag overleed hij, was 60 jaar. Ooit was het zo dat Nederlanders en mas in België gingen wonen. Huizen waren daar goedkoper en het belastingklimaat aangenaam. Tegenwoordig zijn het de Vlamingen die de grens oversteken. Zoals de familie Roman, die net een paar maanden geleden... naar het nieuwe huis in Klingen ging. Dit is onze keuken, vrij klein... Maar we zijn van zin om nog uit te breiden hier. Dus uh, een keuken is wel van belang, vind ik. Tegenwoordig, hè, met die open keukens en zo. Ja. Kom in de huiskamer terecht? Ja. Die bestaat uit twee delen? Ja, dat klopt. We hebben dus ook nog een kleine kinderkamer. Dus voor uh, ons peutertje van twee jaar. Daar kan hij wat in spelen. Waarom nou dit pand gekocht eigenlijk? Vooral omdat het hier in Zeeuws-Vlaanderen zeer aangenaam en rustig wonen is. We hebben dus ook een hele grote tuin, wat voor ons toch heel belangrijk was. zelfs ja zo groot, de tuin, dat uw man een graafmachine in de tuin heeft staan om te tuineren. Dat klopt, we hebben juist enkele bomen omgedaan. En uh, voor de wortels te verwijderen hebben we kraantjes uh, ingeschakeld. Dus we zijn van zin om, uh, om de tuin te heraanleggen en dus ook een moestuintje te maken voor onze eigen groentjes en onze eigen fruit. Was het ook nog moeilijk? Want ja, u immigreert feitelijk. Dat klopt. Het was zeker niet gemakkelijk. Wij hebben dus uh, eerst geprobeerd om zelf op eigen houtje dus een lening te krijgen of een uh, financiering. Maar dat was eigenlijk niet echt uh, interessant. Van zodra wij zeiden dat we Belgen waren, uh, waren er niet veel mensen geïnteresseerd. Banken wil ik dan bedoelen. Dan hebben wij de hypotheker geschakeld en die hebben ons heel goed geholpen. We hebben wel heel veel uh, documenten moeten voorleggen. Dus we hebben ze heel goed moeten informeren over onze situatie, over ons gezin. Ik werk aan de haven van Antwerpen. Wij moeten dagelijks naar een aanwervingslokaal in Antwerpen. Om te gaan kijken of wij daar werk kunnen krijgen, ja of nee. Hebben wij geen werk, dan moeten wij dus doppen, om het zo te zeggen, in België. Dus dat is een werkloosheidsuitkering. Wij weten dus nooit op voorhand wat wij in de maand gaan verdienen. Klingen, waar ik zojuist was, valt onder de gemeente Hulst. En de burgemeester daar in die gemeente is Jan Frans Mulder. En die vindt het helemaal niet erg dat er Belgen naar zijn gemeente komen. in tegendeel. Nee, het is een uitdaging. Het is in Hulst al heel gebruikelijk, trouwens in Hulst-Vlaanderen, dat de Belgen uh, zelfs Vlaanderen weten te vinden. Wat wij nu willen is dat ze niet alleen komen om hier te winkelen, maar ook uh, zich zouden kunnen vestigen om te wonen. En wij hebben daarin uh, wat te bieden. Wij zijn er ook mee bezig om dat verder uh, te versterken. En waarom doen we dat? Omdat uh, de werkgelegenheid uh, in Zeeuws-Vlaanderen een probleem is. We hebben hier uh, Dow Chemical. Uh, we hebben heel veel bedrijven. En die zoeken gewoon engineers, die zoeken uh, opgeleide mensen die hier kunnen werken. Nou, en dat is uh, hetgeen waar we ons op inzetten... Ook in het kader van uh, wat de krimp natuurlijk uh, teweeg geeft, uh, vergrijzing uh, en dergelijke. Dus hebben die aanwas uh, gewoon in zuid vlaanderen heel hard nodig. Nou, de familie waar ik zojuist was, die had vooral problemen... toen ze naar Nederland kwamen met regelgeving. Ja, dat is een probleem. Eigenlijk, als je hier naar dit gebied kijkt... hoe de uitwisseling is tussen België en Nederland, is heel intensief. Eigenlijk ervaren wij geen grenzen. Alleen op regelgeving klopt dat. Als je kijkt de problematiek rond de grensarbeiders... dat zijn ook zaken die we op willen pakken. Omdat als iemand zich in Nederland wil vestigen... Uh, dat hij weet wat de consequenties zijn, wat moet hij regelen... waar kan hij tegenaan lopen, om dat op die manier uh, ja, zo, zo bekend mogelijk te maken. En als het even kan, zouden we het liefst nog pilots op willen zetten... binnen de Benelux, want dat is wat eenvoudiger dan binnen Europa... om in ieder geval qua regelgeving daar ook in iets in tegemoet te kunnen komen. Burgemeester Van Hulst, Jan Frans Mulder, wil de Belgen vooral hebben. U hoorde een bijdrage van verslaggever John Sabach. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. We gaan gelijk naar het WK Zwemmen in Shanghai... en dus naar verslaggever Bob van der Tak. Bob, um, Sebastiaan Verschuren kon zich plaatsen voor de halve finales... op de 100 meter vrije slag. Is dat gelukt? Ja, dat is hem gelukt. Na die teleurstelling die hij te verwerken kreeg op de 200 meter vrij... toen hij werd uitgeschakeld in de halve finale. En uh, nu moest het dus gebeuren op die 100 meter vrije slag. En uh, ja, hij deed het prima vanmorgen... Uh, klokte een tijd van 48 seconden en 60 honderdste. Dat was de zevende tijd in totaal. Hij ging dus vrij overtuigend door naar de halve finale. En ook niet onbelangrijk, het was onder de Olympische limiet. Verschuren heeft dus nu zijn nominatie voor Londen op zak. Ook op die 100 meter vrij. En dat is prettig, want dat betekent dat hij volgend jaar alleen nog maar vormbehoud moet tonen. Maar concurrentie is daar heftig op die afstand. Uh, maakt hij kans om de finale uiteindelijk ook te halen? Ja, het is het koningsnummer inderdaad. Heel sterk bezet. Misschien wel het sterkste bezette nummer in het zwemmen. En uh, ja, het zal kile kielen worden, denk ik. Want het is, uh, hij ging nu dus als zevende door. Maar daaronder hem staan ook nog wel een paar mannen die misschien in de halve finale nog wel wat harder kunnen. Dus ik denk dat ook verschuren nog wel wat harder zal moeten in die halve finale om daadwerkelijk de eindstrijd te bereiken. Maar goed, uh, het kan wel. Dan hebben we ook Ryan Lochte en Michael Phelps weer in actie gezien. Wie van de Amerikanen was nou het sterkst? Nou, gisteren was dat Ryan Lochte die won de finale van de 200 meter vrije slag van Michael Phelps. En uh, nu zwommen ze in de series van de 200 meter wisselslag. Maar niet tegen elkaar. En ik moet zeggen, beide mannen deden het ook echt wel rustig aan. aanspaard. Hun krachten een beetje. Want ze zwemmen hier allebei een, een stevig programma. Op veel onderdelen zijn ze actief. En uh, ja, ze deden het dus rustig aan. Lokti was iets sneller dan Phelps, ging door als vierde. Uh, Phelps als achtste. Maar de echte strijd die zal denk ik morgen weer ontbranden... als ze elkaar normaal gesproken in de finale weer gaan treffen. Ja, en dan zal Phelps toch Willen, want hij is de beste zwemmer ter wereld. Veertien keer Olympisch goud. En dan uh, ja, kun je het je eigenlijk niet permitteren om uh, nog een nederlaag te leiden. Maar goed, Phelps heeft natuurlijk uh, de kampen gehad met uh, motivatieproblemen. Heeft uh, een, een trainingsachterstand, zou je kunnen zeggen. Is pas een maand of acht weer echt voluit aan het trainen. Dus of hem dat gaat lukken. Dat is nog maar de vraag. Ja, en dan kijken we natuurlijk vandaag naar uh, de finale van de 200 meter vrijslag bij de vrouwen. Femke Heemskerk, is dat uh, Ryan Lochte bij de vrouwen? Ja, het zou kunnen. Ze ging heel hard gisteren. Uh, Nieuw-Nederlands record 155 54 als snelste door naar de finale. Sneller ook nog dan Federica Pellegrini, de zwemdiva uit Italië. De regerend uh, Europees, wereld- en Olympisch kampioen. Die heeft dus alles al gewonnen, wat er uh, te winnen valt. Is echt een van de allergrootste in het vrouwenzwemmen. En voor mij toch nog wel de favoriet hoor. Voor die finale. Uh, gisteren zwom ze dus langzamer dan Heemskerk, maar Pellegrini kan echt nog wel wat sneller dan ze gisteren deed. Dus Femke Fem Heemskerk is geen favoriet, maar ze maakt wel kans. Want uh, het, het was heel overtuigend wat ze gisteren uh, liet zien. Maar om wereldkampioen te worden zal het denk ik nog harder moeten. En het kan echt een schitterende finale worden. Want behalve Pellegrini en Heemskerk... ook nog Camille Muffat uit Frankrijk, ook heel sterk. En de twee Australische vrouwen Kylie Palmer en Bronte Barrett. Dus ja, dat is echt wel iets om naar uit te kijken, die finale. Bob van der Tak bij het WK Zwemmen in Shanghai. Voetbal dan. FC Twente is dichtbij de tweede kwalificatieronde voor de Champions League. De ploeg uit Enschede won in Arnhem met 2-0 van het Roemeense Vasla. Janko maakte de twee goals, maar van de eerste uit een strafschop. Luc de Jong van Twente vond de uitslag prima, zeker gezien de personele problemen die de ploeg heeft. Ja, klopt, zeker. Uh, je moet heel veel mensen missen, maar we weten dat we nog gewoon een goed voetbalteam neer kunnen zetten dan. Ja, dat zag je vandaag ook wel. En er zaten nog een paar slordigheden in af en toe. Maar ja, we kwamen voetballen toch wel vaak doorheen. Want we wisten dat ze wel druk zetten, een beetje half, maar dan ook gewoon bleven staan voor hen. Dat we vaak woud vrij konden krijgen en dan zo door konden voetballen. Nou, vooraf zegt er wat vaste krachten af. En tijdens de wedstrijd vielen er ook nog een paar uit. En Twente eindigde daardoor de wedstrijd met een groot aantal piepjonge spelers. Zoals John, Vogelzang en Rentla. Dat vond trainer Co Adriaanse een geluk bij een ongeluk.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 Het Poolse Wisla Krakow heeft ook een uitzicht op de volgende ronde. De club met een belangrijke Nederlandse inbreng won met 2-1 bij het Bulgaarse Litex Lovec. Michael Lamy maakte het eerste doelpunt voor de ploeg van trainer Robert Maaskant. En Q Jalins speelde de hele wedstrijd. En oefenvoetbal is niet altijd vriendschappelijk... ondervonden de spelers van NAC gisteravond. De wedstrijd tegen het Spaanse Levante werd na een uurtje gestaakt... omdat de gemoederen te zeer verhit waren geraakt. Het probleem begon al voor de wedstrijd met een conflict over de wedstrijdbal. Bredaarse technisch directeur Jeffrey van As legt het uit. Ja, kijk, zoals u weet we spelen we in Nederland. Wij zijn een thuis de ploeg. En de regels zijn zo dat uh, de thuis de ploeg bepaalt... met welke bal er wordt gespeeld. En uh, zij wilden graag de tweede helft... Uh,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 een stevige wedstrijd met uh, nou, laat zeggen, echte Spaanse tackles. Alleen uh, het was van een veel hoger niveau dan afgelopen zaterdag bij IJssel Meervogels uit. Toen zaten we met een ontevreden gevoel in de bus. En uh, nu is iedereen, ondanks dat het vervelend is dat gestaakt wordt, met een tevreden gevoel naar huis. Nou, wordt vervolgd, dus de stand op het moment van staken was trouwens nog 0-0. Radio 1 Het NOS-journaal. Als zeven, de bal ligt bij Jan van der Putten. Goedemorgen. De hulpdiensten in een groot deel van Zuid-Holland... hebben problemen met onderlinge communicatie. Systemen P2000 en C2000 functioneren niet goed. Want er is een storing bij de KPN. Onder andere de portofoons doen het niet goed. En de hulpdiensten gebruiken daarom nu mobiele telefoons... om contact met elkaar te onderhouden. En door die storing schijnt ook de metro in Rotterdam problemen te hebben. De Noorse politie heeft explosieven tot ontploffing gebracht... op de boerderij van terrorist Anders Breivik. Die had ze daar achtergelaten. De explosieve opruimingsdienst vond het verstandiger... om die spullen niet te verplaatsen... en de explosieven ter plekke gecontroleerd af te laten gaan.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 En een rechter in Mexico heeft een huurmoordenaar van 14 veroordeeld tot drie jaar gevangenis. Dat is de maximale straf die hij kon krijgen. De jongen heeft zeker vier mensen omgebracht en hij zegt dat hij werd gedwongen door drugshandelaren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is wisselend bewolkt en vooral in het noorden en oosten van het land komt mist voor. De temperatuur ligt rond 13 graden en er staat nauwelijks wind. In de ochtend is er geregeld zon, maar er ontstaan ook stapelwolken en vanmiddag groeien ze uit tot buien, vooral in de oostelijke helft van het land. Bij de buien is er kans op onweer en doordat ze zich maar langzaam verplaatsen kan er lokaal veel regen vallen. Voor de buien uit wordt het 23 graden, in de kustgebieden blijft de temperatuur rond 20 graden steken. Vanavond nemen de buien in activiteit af en in de nacht wordt het overal droog. De temperatuur zakt naar een graad of 13 en er kan op veel plaatsen mist ontstaan. Morgen start de dag met zon, maar er ontstaan opnieuw enkele regen- en onweersbuien. De middagtemperatuur ligt morgen tussen 19 graden op de Wadden en 25 in Limburg. Daarna houdt het lichtwisselvallige weer aan, met nu en dan zon en ook af en toe een bui. ANRB Verkeersinformatie. In het noorden van het land en in Flevoland komen mistbanken voor. File staan op de A7, Hoorn richting Zaandam. Voor knooppunt Zaandam, 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Zaandam en Ozaan staat 2 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio In journaal. In het grensgebied tussen Kosovo en Servië is het onrustig. Kosovaren proberen de controle te krijgen over een paar grensposten. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Zijn agenten gewond geraakt en gisteravond is er zelfs een Kosovaarse agent... aan zijn verwondingen overleden. In het gebied zijn ook Nederlandse agenten actief. Ze trainen hun Kosovaarse collega's. Christelijke politiebond, de ACP, maakt zich nu zorgen over hun veiligheid. Hij heeft daarom aan de bel getrokken bij de minister. Gerrit van der Kamp van de ACP, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn die Nederlandse agenten eh, echt vlakbij de gewelddadigheden? Zijn ze in gevaar? Nou, op dit moment nog niet. Ze zijn uh, gevestigd in Pristina. En de aanleiding uh, hiervoor uh, was om hierover te spreken... Wat, wat wij signalen hadden van onze leden al eerder deze maand... Uh, dat er wat uh, nou, spanningen waren en die aan het toenemen waren. Maar wat gisteren gebeurde, bevestigde dat wel. Ja, want die spanningen zijn nu geëscaleerd. Maar misschien moeten we toch aantekenen dat die Nederlandse agenten daar zijn... vanwege die, de EULEX missie en dat ze vooral collega's trainen, toch? Ze zijn daar niet uh, om de boel te beveiligen. Ja, dat klopt. Uh, en uh, we willen nu ook weten van... Uh, ...of deze onrust zich beperkt tot grensgebieden of niet. Uh, we willen daar duidelijkheid over hebben, want je kan maar beter op tijd zijn... ...met dit soort dingen te signaleren als te laat. Uh, en het incident van gisteren bevestigt dat uh, onze vraag om een nieuwe veiligheid... Is, ...om te kijken hoe het ervoor staat, een te verrechte vraag is. Maar, want ik, ik geef het aan, die agenten trainen daar, collega's. Wat, wat doen ze precies? Want, want hoe zouden ze dan in gevaar kunnen zijn, denkt u? Nou, ze zitten daar natuurlijk in politiebureaus. Uh, en die gebieden zijn niet zo vreselijk groot... Dat, het, dat dat zou escaleren. En zij geven ook aan dat die spanningen toenemen. En dat zij dus ook signaleren um, dat er veranderingen zijn. Uh, en dan moet je dus op tijd nadenken over wat je dan moet doen op dat gebied. En dus op dit moment zijn ze actief in de bureaus. Uh, maar op het moment dat blijkt dat het uh, probleem zich gaat voortzetten, dat gebied in. Uh, ja, dan moet je wel weten wat doe je dan als men in de buurt van die bureaus komt. Ja, even voor de zekerheid vragen. Als de nood echt hoog is, dan kunnen zij niet ingezet worden? Dat is de afspraak. Maar ja, de vraag is natuurlijk, wat, wat doe je op het moment dat mensenlevens echt in gevaar zijn en je kunt daar iets aan doen? Het zijn wel gewoon politiemensen en die zijn dan gewend op te treden. Um, dus ja, de regelgeving is duidelijk, maar de praktijk is vaak vele malen moeilijker. Uh, en wij willen duidelijkheid hebben voordat dingen geëscaleerd zijn. En u zegt, wij krijgen signalen van leden, dus agenten die daar aan het werk zijn, dat de spanning toeneemt. Ja, die, die signaleren dat al veel eerder dan dat dit nu deze weken gebeurt. Uh, en wij waren al bezig om te kijken hoe we dat met uh, diverse departementen... want er zijn diverse departementen bij betrokken... Uh, hoe we dat duidelijk konden krijgen en wat dat betekent voor hun missie... en wat dat betekent voor hun mandaat wat zij hebben. Want ze zijn er ook ongewapend. Um, ja, en daar wilden wij duidelijkheid over hebben. Ja, nu doet dit zich voor. En ja, toen kwam de vraag van, er uh, zitten toch politiemensen daar? Ja, dat kan ik niet ontkennen. En wilt u nu dat de minister, dat is minister Opstelten, dan in dit geval iets aan dat mandaat doet? Of het nog eens nader bekijkt? Ja, wij willen dus dat die veiligheidssituatie wordt bekeken. Dat afgezet wordt tegen dat mandaat. En dat duidelijk wordt uh, of onze mensen en ook andere collega's... die daar volgens mij van de Koninklijke Marche C zitten... onder de juiste omstandigheden en met het juiste mandaat daar zitten. Oké, okay. ja, want is er een organisatie die wel eventueel in kan grijpen op dit moment? Keefvoort uh, ligt daar ook. Die is daar een uh, militaire macht. Uh, maar goed, uh, wij vinden eigenlijk dat je ervoor moet proberen te zijn... en duidelijk moet hebben wat er gebeurt. Dit is ja. een civiele aangelegenheid. En uh, daar moet je op tijd op anticiperen. Goed, duidelijk. Gerard van de Kamp van de ACP. dank u wel. Graag gedaan. Vijf over half zeven, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Nederland leeft al lange tijd deel aan anti-piraterijacties... voor de kust van Oost-Afrika. Vooral uit Somalië komen de kleine, snelle bootjes... met zwaar bewapende piraten die hopen op losgeld... in ruil voor schepen en bemanningen. En een Nederlands vergat, oorlogsschip... pikt ook wel eens wat van die piraten op. Voor de rechtbank van Rotterdam staan later vandaag vijf mogelijke piraten terecht. Wie staan er terecht? Het gaat om vijf Somaliërs die een Zuid-Afrikaans zeiljacht zouden hebben gekaapt. Vorig jaar voor de kust van Tanzania. Aan boord waren een schipper en twee passagiers, allemaal uit Zuid-Afrika. De Franse marine kreeg het schip in de gaten en stuurde er militairen op af. Dat liep uit op een schietpartij. De piraten ontsnapten en de schipper van de zeilboot sprong overboord. En hij werd door de Franse marine gered. Wat is er met de rest van de opvarenden gebeurd? Twee van hen, een man en een vrouw uit Durban, zijn nog altijd zoek. Vermoedelijk worden ze ergens in het Somalische binnenland gevangen gehouden. Volgens verschillende media wordt er 10 miljoen dollar losgeld voor ze gevraagd. Het zijn Somaliërs, het schip en de bemanning zijn Zuid-Afrikaans. Het waren Franse mariniers die de piraten verjoegen... Hoe zijn de piraten in Nederlandse handen beland? Het was de bemanning van de Hare Majesteits Amsterdam... die uiteindelijk de vermoedelijke piraten onderschepte. Bij elkaar werden twintig verdachten opgepakt. Bij vijftien van hen was onvoldoende bewijs van betrokkenheid bij piraterij. De overige vijf werden vastgehouden. Nederland heeft uit alle macht geprobeerd die piraten uit te leveren aan Zuid-Afrika... omdat het schip uit dat land kwam. Maar Zuid-Afrika weigerde de piraten van Nederland over te nemen... In het verleden werden piraterijverdachten dan maar vrijgelaten... maar het Openbaar Ministerie vond de verdenking tegen deze vijf zo ernstig... dat besloten werd ze dan maar in Nederland voor de rechter te brengen. Is daar internationaal dan niks voor geregeld? Nee, in het verleden werden gevangen piraten vaak weer losgelaten... omdat geen enkel land trek had in de rompslomp van vervolging. Nederland heeft samen met Duitsland en Rusland voorgesteld... om een internationaal tribunaal op te richten in de regio... om piraten daar voor de rechter te brengen. Maar ook voor dat plan kregen ze de handen internationaal niet op elkaar. Zijn er eerder piraten berecht? In Nederland zijn vorig jaar nog vijf andere Somaliërs veroordeeld... tot vijf jaar cel, omdat die een Nederlands-Antilliaans vrachtschip hadden gekaapt. Belangrijk verschil met deze zaak is wel dat er nu geen Nederlandse betrokkenheid is. Het schip, de wateren, de daders en de slachtoffers... hebben allemaal niks met Nederland van doen. De Tweede Kamer vindt het dan ook maar niks dat Nederland piraten gaat berechten terwijl er geen Nederlandse belangen op het spel staan. We gaan naar Suriname. Daar zijn de geschiedenisboeken in beslag genomen... omdat er een passage in voorkomt die melding maakt... van de betrokkenheid van de huidige president Bouterse bij de decembermoorden. De boeken zouden met ingang van komend schooljaar... als lesmateriaal voor de zesde klas van de basisschool moeten dienen. We gaan luisteren naar correspondent Harmen Boerboom... van de Wereldomhoop. De decembermoorden zijn geen populair gespreksonderwerp in Suriname. Het is een taboe waarover ook in de geschiedenisboekjes... tot nu toe weinig is terug te vinden. De nieuwe druk van wij en ons verleden zou daar verandering in brengen. In dat geschiedenisboek zou voor het eerst uitgebreid worden ingegaan... op de staatsgreep van Boutersen in 1980 en op de periode daarna. In het geschrift staan vooral de bekende feiten... Maar nu ze in een geschiedenisboek zwart op wit gedrukt staan... komt in het land kritiek los. Vooral een foto van demonstranten die een bord omhoog houden met de tekst... Boutersse moordenaar schoot een aantal mensen in het verkeerde keelgat. En dat weer tot ergernis van het hoofdcurriculumontwikkeling... van het ministerie van Onderwijs, Sunder Hanuman. Hij is nauw betrokken bij het samenstellen van de leerstof. En hij heeft een bord gezien, een protestbord... en daarop staat Boutersse moordenaar... En men is overgegaan om voorlopig alles stop te zetten. En de boeken die zijn eventjes in bewaring te nemen. Dit is het boek, het ligt hier voor ons. Dit is de gevraagde foto. Een foto van demonstranten in de jaren tachtig. Met inderdaad een bord, Bouterse moordenaar. Dat is een feit, die foto is een foto van iets wat heeft plaatsgevonden. Is de tekst ook aanstootgevend? Nee, de tekst is helemaal niet aan aanstootgevend. En uh, wij hebben hier zo'n uitgangspunt dat wij da dingen gaan wetenschappelijk, in dit geval historisch-wetenschappelijk gaan bekijken. En niet een uh, politiek, uh, wat politiek correct zou zijn. En we hebben duidelijk gekozen voor uh, historische feiten. Maar niet iedereen is dat met Hanuman eens omdat het boek eigenlijk al meer dan een jaar geleden had moeten verschijnen... ziet de directeur van het kabinet van Boutersen het boek als een politiek document. Volgens Eugène van der San is er een achterliggend doel bij de publicatie van het boek. Wanneer ik begrijp dat de mensen die bezig waren zelf zeggen... dat dat boek voor de uh, verkiezing uit moest komen, dan is dat duidelijk. Dus dit is duidelijk opgezet om te voorkomen dat de man politiek verder zou kunnen functioneren heeft niks te maken met wetenschappelijk uh, uh, geschiedenis van ons vastleggen heeft daarmee niks te maken. Maar volgens Soender Hanuman van het Ministerie van Onderwijs is er geen sprake van een politiek complot van de vorige regering. Het gaat wel degelijk om wetenschap. Het gaat volgens hem om historische feiten. Feiten, hoe bitter ze ook zijn, die mogen niet verdraaid worden historie is een historie, zo'n feit het is een feit. Maar daar heeft in ieder geval Bouters' partij, de NDP, een andere mening over. Zij vinden dat hun president gecriminaliseerd wordt... en dat het boek vernietigd moet worden. En ook de directeur van het kabinet vindt... dat de minister van Onderwijs, Raymond Sapoen, zijn verantwoordelijkheid moet nemen. In feite moet de minister van Onderwijs zelf begrijpen... als hij, hij begrijpt waar het om gaat. Als de minister van Onderwijs dat begrijpt dan moet hij zelf optreden en zorgen dat dit boek zoals het daar is geconcipieerd... niet tot, tot uitvoering wordt gebracht. Zegt Eugène van der Zand. En nu is de minister van Onderwijs dus aan zet. Politieke leiders die zich bemoeien met de inhoud van een geschiedenisboek. Eugène van der Zand van het kabinet van Boutersen vindt het in dit geval noodzakelijk. In dit geval is het een politieke opzet geweest. Het is van nature politiek geweest... Dus de politiek moet zich er nu ermee bemoeien. Sonder Hanuman van het ministerie van Onderwijs... hoopt dat het allemaal met een sisser afloopt. Hij rekent op gezond verstand bij de kibbelende partijen. Want wanneer de huidige discussie ertoe leidt... dat de hoofdstukken over het militaire bewind en de decembermoorden... rigoureus moeten worden herschreven... dan leidt dat ertoe dat de boeken niet klaar zijn... als op 1 oktober het nieuwe schooljaar begint. En dat betekent dat er opnieuw een grote groep leerlingen... de Surinaamse geschiedenis tot zich neemt maar niet weet wat er op 8 december 1982 in hun land is gebeurd. In bijdrage was dat van onze correspondent Harmon Boerboom van de Wereldomroep. We zijn aan het bellen met KPN of de RET... over die grote communicatiestoring in Rotterdam. U hoorde daar al over. De hulpdiensten hebben een probleem kunnen lastig communiceren. Maar eh, het groot deel van het openbaar vervoer ligt nu ook plat. In ieder geval de metro. Ook trams en bussen schijnen er last van te hebben. En er wordt druk overlegd bij betrokken organisaties. U hoort daar zo meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Zijn er zijn flinke problemen op de weg in Noord-Holland, op de A7 en de A8... A7 vanuit Hoorn loopt het vast tussen Purmerend-Zuid en in zaandam over 7 kilometer. Iets verderop op de A8 is namelijk een ongeluk gebeurd bij oost het staat 2 kilometer vier, de rechterrijstrook is dicht. Nou, misschien wordt het nog wat rotter uh, drukker rond Rotterdam, ook vervelende. zwaan, Maar uh, het zal niet veel... Uh, betekenis nee, hebben we de Oort spits. Niet, want iedereen heeft natuurlijk zomervakantie. Tenminste, de meeste mensen met schoolgaande kinderen. Uh, in Noord-Holland is het wel wat drukker... door de afsluiting van de Eitunnel op de ring A10. En natuurlijk door dat ongeluk wat ik uh, zojuist noemde. Ja. En verder na de spits zorgen de werkzaamheden... ten zuiden van Utrecht op de A2... voor extra oponthoud richting Den Bosch. Dat is bij Nieuwegein. Daar zijn twee rijstroken dicht. Wij Zwaan bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In de sint jans Kathedraal in Den Bosch is gisteravond een dienst gehouden... voor de slachtoffers en nabestaanden in Noorwegen. Verslaggever Theo Verbrugge wonen de dienst bij. Dieke, initiatiefnemer, componist. Wie zijn dat hier achter u? Hier achter mij staan 80 zangers ongeveer die wij over de afgelopen drie dagen benaderd hebben om ons zich in te zetten voor een warm gebaar voor Noorwegen. We willen heel graag laten horen uh, dat er aan de mensen die in Noorwegen overleden zijn en hun nabestaanden gedacht wordt. En dat heb ik gedaan door middel van het schrijven van een compositie. Hoe heeft u die mensen bij elkaar gekregen? Uh, we hebben voornamelijk de nieuwe media ingezet. Facebook heeft heel veel bijgedragen daaraan. Uh, we hebben telefoontjes gepleegd naar zangers die wij in onze eigen kennissenkring hadden. Die hebben het weer doorgegeven aan andere mensen. Het heeft zich als een olievlek in korte tijd verspreid, kan ik wel zeggen. gaat het nummer op een of andere manier ook nog naar Noorwegen toe...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 en hun eigen steun te betuigen via dat medium. Het is niet niks natuurlijk wat er gebeurd is. Dus als je het op deze manier nog eens even kunt herleven en nog eens even bij kunt zijn, is het natuurlijk geweldig. U wilde er wel graag bij zijn hier? Ja, heel graag. Ik vind het zo fantastisch. Wat... Oh, niet zo hard, hoor ik net. Maar ik vind het echt fantastisch wat hun in een paar dagen gedaan hebben. Ook voor Noorwegen. Ja, ik vind het gewoon geweldig. En ik vind het ook fijn echt, om van harte hier te zitten. Ja, om, om zo te gedenken, met z'n allen er stil bij te staan. Ja. Ja. Ook uh, omdat je wel met Noorwegen meegeleefd heeft, dat u dat ja, merkt? Ja, het heeft wel indruk gemaakt. Zoveel jongeren die daar dan ook, uh, zeg maar... Uh, ja, zo, zo, op zo'n manier uit het leven weggerukt worden is afschuwelijk. Dus uh, om daar stil bij te staan, dat, uh, dat is zeker de moeite waard. Speciaal keer je dus voor de slachtoffers en nabestaanden in Noorwegen. Je hoorde een bijdrage van Theo Verbrugge. We zijn het al. Er zijn grote problemen met de communicatie in Rotterdam en omgeving. Storing in een belangrijke KPN-centrale... zorgt ervoor dat hulpdiensten niet goed met elkaar kunnen communiceren. En nu is besloten de metro in Rotterdam plat te leggen. Koen Bakker van de RET, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u dat besluit genomen? Uh, door de storing is het niet mogelijk om te communiceren met onze bestuurders... Uh, dus we hebben nu uh, tram en bussen, doen we ons best om uh, uh, uit te laten drukken door middel van mobiele telefoons. Maar bij uh, de metro is dit niet uh, mogelijk. Oké, okay, dus ook, uh, eigenlijk hebben alle chauffeurs er, er last van, alle bestuurders. Maar u heeft dat voor uh, de tram en bussen anders kunnen oplossen? Ja. Daar komt ja. dat opnieuw? Daar zijn we nu nog steeds hard weer bezig om daar, uh, om dat allemaal... Uh, ...een uh, goede banen te leiden en uh, ons best te doen om de bussen en uh, trams uh, wel te laten rijden. Maar zou, lo, lopen die ook vertraging op, denkt u? Uh, nou ja, dat, dat, zou, uh, dat zou eventueel kunnen. We doen in ieder geval ons best om, uh, om alles uh, gewoon te laten rijden. En wat betreft de metro, dat is dus niet op te lossen met de GSM's... ...en dan is het niet veilig om ze te laten rijden als u geen contact heeft? Klopt. Want wat zijn dan de problemen? Nou, dan is er geen communicatie met de bestuurder. Ja, ja wat zou er dan kunnen gebeuren? Dat weet u ook. Nou ja, nou ja, goed, het is wel zo handig om een communicatie te hebben met de bestuurder. Ja, okay. Heeft u enig zicht op wanneer dat is opgelost? Uh, nee, nee. We hebben nog uh, van de KPN geen indicatie gekregen wanneer het eventueel opgelost is. Hm. Wat doet u met de reizigers die zich melden bij de metrostations? We hebben personeel ingezet om mensen te informeren. En via al onze informatiekanalen wordt ook, wordt ook iedereen geïnformeerd. Nou, heeft u contact met KPN hierover? Want zij zijn verantwoordelijk, hè? Ja, klopt. Wat, wat zegt KPN? Uh, nou ja, die, die proberen er nu ook alles aan te doen om, om, om de storingen te verhelpen. En kunnen ze, hebben ze aangegeven hoe lang het nog duurt? Nee, nee. Oké. Okay. Nou, uh, dank dat u ons even op de hoogte wilde stellen. Koen Bakker van okay, de Eryta. Oké, graag gedaan. Het is tien voor zeven, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Organisatie van het muziekfestival Lowlands is erachter gekomen... dat er een partij valse kaarten in omloop is. Ze worden via niet-officiële kanalen, zoals bijvoorbeeld Marktplaats, aangeboden. Lowlands meldt dat de vervalsingen net echt lijken. De barcode die op de kaart staat is echter ongeldig. En dus kom je dan, met zo'n valse barcode... het festivalterrein in Flevoland niet op... en mis je bijvoorbeeld de Fleet Foxes. Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Maar even naar RTV Rijmond vanwege die grote communicatiestoring in uh, Zuid-Holland... waar we onder andere uh, Rotterdam last van heeft. U hoorde net de RET. De metro's rijden niet in Rotterdam, maar de problemen zijn groter. Um, het is ontstaan rond 1 uur in de nacht, uh, schrijft RTV Rijmond uh, in het telefonienetwerk van KPN... Als gevolg van de storing zijn vaste telefoonverbindingen niet gegarandeerd en kunnen ze wegvallen. Mensen die alarmnummer 112 willen bellen kunnen daar problemen mee ondervinden. Maar ook de hulpdiensten in Zuid-Holland kunnen slecht met elkaar communiceren of bijna niet via C2000. Nou, we zijn aan het bellen. Als we meer horen, dan hoort u dat ook op Radio 1. Dan de kranten. Financieel Dagblad bijvoorbeeld schrijft dat Amerikaanse justitie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar ING Bank. De bank zou betrokken zijn bij transacties in de schurkenstaten Cuba, Syrië en Iran. Hoe lang het onderzoek gaat duren, dat is nog niet bekend... maar de boete die ING opgelegd kan krijgen, kan groot zijn. Een bron dicht bij de Nederlandse bank... verwacht dat ING-bank boetes van enkele honderden miljoenen opgelegd kan krijgen. Zelf meldt de bank dat het onderzoek kan leiden tot aanzienlijke boetes of sancties. Precies, de inhoud van de verdenkingen is niet bekend. ING wil zelf niet verder ingaan op de zaak, dus FD. Veel aandacht in het commentaar van de kranten over de fout die premier Rutte maakte met de verkeerde uitleg van het steunpakket aan Griekenland. Volgens de Volkskrant een fout die een premier zich niet kan veroorloven. De krant vindt Rutte bovendien wel vaker nonchalant. Spits schrijft dat GroenLinks, D66 en PvdA... vinden dat Rutte er niet voor naar de Kamer hoeft te komen. Het is onzin om iedereen van en verre te laten komen... om de premier een standje te geven, vinden ze. Maar de SP vindt dat belachelijk... en wil van Rutte horen hoe hij deze blunder heeft kunnen maken. Volgens de Telegraaf is in de Kamer met verbijstering gereageerd. en De pers schrijft dat minister De Jager per brief probeerde recht te praten... dat Rutte de zaak verkeerde. Het uitlichten, maar uh, dat dat er bij niemand ingaat. Het uitgeprocedeerde asielzoekersgezin Kadiri mag voorlopig in het Drentse worden blijven. Als het maar al het mogelijke doet om Nederland te verlaten, staat in de Volkskrant. Het gezin hing overplaatsing naar een vertrekcentrum boven het hoofd... maar de burgemeester en de gemeenteraad hebben zich daar heftig tegen verzet. Minister Leers van Immigratie en Asiel is hen daar dinsdag in tegemoet gekomen, is er dus. Het gezin heeft mede respijt gekregen omdat het niet is uitgesloten dat er nog een gunstige wending komt. Dat is een woordvoerder van Leers. Over de termijn die de ouders en hun kinderen krijgen... om vanuit Koevoorde aan hun vertrek te werken... wil het ministerie niet, uh, uh, niet zeggen tegen de Volkskrant. Ziekenhu ziekenhuizen in het hele land hebben last van uitbraken van bacteriën, mijten en schimmels. Een epidemie van de multiresistente bacterie in het Rotterdamse Maastadziekenhuis. En nu ook schurft in het Universitair Medisch Centrum in Groningen... en andere ziekmakers in zorginstellingen in Weert en Apeldoorn, schrijft de Telegraaf. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg is het niet zo dat de infecties en bacteriën opeens vaker voorkomen... We lezen er gewoon wat meer over. Een ander verhaal in dezelfde krant. De Telegraaf snakt namelijk naar de zon. Nou, wie niet. Op de voorpagina een groot zonnetje en een foto van een zonnig strand in Mallorca. Dat willen wij ook, komt de Telegraaf. Nou, er gloort hoop voor kleumende kampeerders in eigen land en thuisblijvers... die het slechte weer spuugzat zijn. Het zal de komende dagen beter weer worden, voorspelt de krant. Desondanks neemt een groeiend aantal landgenoten het zekere voor het onzekere... en boekt een steeds schaarser wordende last-minute-reis naar de zon. In België dan nog heeft een 30-jarige bruidegom... zijn huwelijksnacht achter de tralies moeten doorbrengen, schrijft het AD. De man maakte na het burgerlijk huwelijk amok in een café... en werd door de politie meegenomen. Kevin C. en zijn bruid gaven elkaar afgelopen maandag het jaarwoord... in het gemeentehuis in het Belgische Gelieuwe. en Daarna gingen zij op café waar nog een pint werd gedronken op de Echtverbintenis. Toen ging het mees. Ja, de bruidegom kreeg het aan de stok met de klant. De baard greep in en zette de amokmaker buiten de deur. Toevallig kwamen op dat moment wat de agent voorbij valt te lezen in de krant. De Belg keerde zich tegen hen, waarna de politiemannen versterking inriepen... en zelfs pepperspray eh, gebruikten. In plaats van zijn tijd door te brengen met zijn kerstverse vrouw... bracht hij zijn huwelijksnacht. Dus moederziel alleen door in de cel. Na 7 uur in het Radio 1 Journaal hoort u meer over de storing van de communicatiemiddelen bij de hulpdiensten in Rotterdam en omstreden streken. Nu is het openbaar vervoer daar zelfs de dupe van geworden. De metro is stilgelegd, we bellen met KPN zo dadelijk en wie er ook maar meer van weet. En we gaan natuurlijk in op de discussie over PVV en Wilders. Het gedachtegoed zou de aanslagpleger in Noorwegen hebben geïnspireerd.